Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Lodlewin met het NOS Journaal. In Scheveningen wordt vanavond een fakkeltocht gehouden... langs plekken waar andere jaren de vreugdevuren werden opgebouwd. De optocht komt in plaats van de vreugdevuren die dit jaar dus niet doorgaan. De bouwers kregen geen vergunning na de enorme vonkenregen van afgelopen jaar. De aanvraag om de nieuwe Hollandse waterlinie op de werelderfgoedlijst van UNESCO te krijgen is officieel ingediend. Ambtenaren hebben er tien jaar aan gewerkt met een papierwinkel van 2,5 kilo als resultaat. De waterlinie is een rij forten, vestigingen en sluizen dwars door Midden- en Zuid-Nederland. Een plek op die lijst betekent meer aanzien, meer toerisme en dus meer geld. Actrice Sue Lyon is overleden. Ze speelde de hoofdrol in de film Lolita van Stanley Kubrick in 1962. Daarvoor kreeg ze een Golden Globe. Daarna speelde ze in nog meer films en televisieseries... maar het meest bekend bleef ze door Lolita. Sue Lyon was 73. Nesmee Visser is bij de NK afstanden in Heerenveen... Nederlands kampioen geworden op de 3000 meter. Irene Schouten werd tweede en Carlijn Achterreekte finishte als derde. Eerder vanmiddag werd Thomas Krol op de 1500 meter Nederlands kampioen. Hij eindigde voor Patrick Roest en Koen Verwij. Jutta Leerdam won de 500 meter bij de vrouwen. Tweede werd Letitia de Jong en Femke Kok pakte brons. De eerste drie van elke afstand plaatsten zich voor de WK afstanden. En het weer, de temperatuur daalt snel vanavond. In het binnenland gaat het vriezen. Lokaal kans op een mistbank. Morgen is het droog en vrij zonnig bij 4 of 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Jij wil vrij zijn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 en stond alles even stil Ga niet weg bij mij Doe mij dit nu niet aan Ga niet weg bij mij Ik kan jou niet te laten Van jouw ontevredenheid Het lijkt allemaal zo vreemd Wat is er nog gemeen Die onzekerheid Ik raak het maar niet kwijt Dit gaat boven mijn verstand Totaal de richting kwijt Door emoties overmand is dit een droom of werkelijkheid? Welkom in het tweede uur van Entertainment For You. Welkom van all-time classics tot de hit van nu. Dit is weer een nieuw uur Entertainment For You. Check met Fred Heinz en This All House. This All House. blast just a house hurt man shots In this old house. En dit oude en ja ik heb natuurlijk ook weer iemand in de uitzending aan de telefoon en dat is Driekes Hoekstra. Ik zou zeggen Driekes een hele goede avond. Goedenavond. Hoi Driekes, hoe is het? Hallo. Ja, top en met u. Ja, heerlijk, dankjewel. Kijk. Hey. Ik ben je natuurlijk vanwege jouw ja, nieuwe single als ik een moeder niet meer ben. Ja. Ja. Dat is uh, ja, toch wel een zware tekst. Ja, zeker weten. En, ja, het liedje. Ja, hoe, uh, hoe ben je naartoe gekomen uh, om, om dit nummer te gaan doen? Want het is uh, natuurlijk wel uh, ja, wat, wat vaker uh, uitgebracht. Ja, klopt. Nee, ik kwam eigenlijk uh, bij het origineelheid van Ronald Keating en... Uh, dat vond ik een hele mooie melodie. Ja. En toen kwam ik bij, het, uh, bij de versie van Christopher en anders dan het Nederlands. Ja, ja en, inderdaad. Uh, uh, Christopher Owen, uh, If Tomorrow Never Comes, inderdaad. Klopt. Nee, en toen heb ik dat gehoord en toen dacht ik gelijk van, nou dat, dat zou ik wel uit willen brengen. Want ik was een beetje op zoek naar inspiratie voor een nieuw liedje. Nou. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk zo mooi dat ik toen gelijk zei van, nou dat wil ik uh, dat wil ik gewoon gaan ons volgende zien. Toen hebben we met Chris contact gehad. En Chris die zei van, uh, dat hij het eigenlijk eerst zelf wou doen. Ja. En toen, uh, ja toen heb ik eigenlijk zo lang lopen zeuren en lopen bellen en lopen doen. Dat hij toch zei van, nou dan mag je het uh, wel doen. En uh, toen hebben we het uitgebracht en hebben we het opnieuw uh, laten spelen door Marcel Fischer met de gitaar en uh, Frans uh, Van Isbeef uh, de rest van het arrangement omheen gebruikt. Ja. En dat is een, een heel mooi product geworden, vind ik zelf. Nou, dat sowieso. Ja, ik bedoel, uh, ja. Hey, we, we kennen die allemaal een beetje van uh, uh, wat was het, de voice geloof ik, hè? Ja, ja Daar ben je ooit begonnen. En ja, uh, ja. daarna heb je uh, uh, Blijf bij mij uitgebracht. En ineens verliefd. Klopt ook. De ene zoon en ja, nou, nu als ik er morgen niet meer ben. Ja. En en ja, ja leg dat heel gevoelig bij je. Uh... Ja, nee, kijk, het is gewoon het, uh, ja, het liedje zelf. Het is gewoon ook een hele mooie tekst. Het gaat eigenlijk over een uh, over een vader die uh, die zijn dochter mee wil geven dat hij er altijd voor er zou zijn en uh, heel veel van de van de hout. Ja. En uh, ja, dat vind ik gewoon niet zo heel mooi. En dan uh, heb je ook heel veel mensen die dan zeggen: van oh, ja, maar ben je dan niet te jong voor dat liedje te zingen?" Maar ik vind, als jij ergens bent en je hoort het op de radio, weet je niet hoe oud dat iemand is wie het zingt. En het, ik vind als, als het gewoon mooi met gevoel gezongen wordt en de, het product is in gewoon in het hele verhaal is het gewoon heel mooi dan. Ja, ja, dan vind ik eigenlijk dat het wel goed is. Ja, zit er, zit er nog wat in het verschiet? Ga je nog uh, iets, iets doen met een album? Of? Ja, we zijn wel een beetje aan het kijken van uh, hoe en wat met een album, maar we gaan er nu nog even niks aan doen. Ik ben wel, wel weer bezig dan met een nieuwe single, en uh, die, we verwachten dat die rond Maag, dat, uh, dat die uit gaat komen. Okay. Dat, uh, dat liedje heb ik helemaal zelf geschreven. En uh, dat wordt weer uh, wat vrolijks en wat zomers dus uh, al een titel uh, bekend of? Wat zegt u? Ik zeg al een uh, titel bekend? Nee dat nog niet. Oké. Okay. Dat houden we nog even ah. aan. <laughs> dat was te proberen toch? Ja, natuurlijk. Hey, <laughs> proberen kan altijd. Ja, ja, ja. ja. ja. Hey, uh, Driekes, ik denk dat we hem eventjes moeten draaien. Waar kunnen mensen jou trouwens vinden? Uh, heb je een eigen site? Ja, ik heb een, uh, een lijkpagina gewoon op Facebook. Dus Zoekstra. Ja. En ik heb een, uh, ook gewoon een eigen website en dat is uh, www.driekershoekstra.nl Ja, drie met IE en ES. s Kijk. Ja, ja, want anders uh, misschien ja, nee. uh, eh, drie kus ja. en dan zeggen ze ja. dadelijk, uh, ik kan hem niet vinden. Ja, nee, die heb je er heel veel, dat klopt. Ja, dus, uh, dus we naar deze bij deze gelijk uh, eventjes rechtgetrokken. Kijk. En uh, ja, we gaan dan lekker draaien. Helemaal top, dankjewel. Hey, ik zou zeggen, ja, ouwe eerder groetjes. Doe ik. En uh, ja, tot de volgende keer. Komt goed, fijne avond. Hi Drikus, groetjes. Jo. Hoi hoi. Dank je, hoi. hoi. Hey, mijn kleine meid. Je ligt aan zo te slapen. Ik zie de dromen in je ogen. Doe het licht nu waar. Maar blijf heel dicht bij jou. een moment dat ik jou plots moet verlaten ik hoop dan dat je weet hoeveel ik van jou en die gedachten ben bij jou als ik er morgen niet meer ben Steeds waker zou Als ik er morgen niet meer ben Er zijn lieve vrienden heen gegaan Die ik te weinig heb gegeven Gevoelens niet geuit En ik heb verzwegen Hoeveel ik van ze hield Ik heb mezelf toen beloofd, om mijn liefde steeds weer te tonen, en elke kans te grijpen om te zeggen hoeveel Als ik in morgen niet meer ben, zeg haar dan dat ik van haar hou. Over haar steeds wakker kunt houden. Als ik in morgen niet meer ben. Was het en als ik er morgen niet meer ben, welkom van Old Time Classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur entertainment voor u met Fred Heijn, Nicky Jam en Ricky Glazers. Help, pardon. Die Messie, je is me que te O, weet je wat ik te lo dat ik decir. Cuéntame, tu despedida para Het fue dura. Será que te llevo a la luna? niet yo no vinden. Het was te estaba ZFM 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk TV-tekst en DHB+. En we gaan verder met de Green Dins Clearwater. En ze hebben het over. Have you ever seen the rain? en ja, het is eventjes heel snel en uh, ja, hij staat uh, namelijk te popelen voor een optreden. Gerrit. goedenavond. Hey, goedenavond, goedenavond allemaal. Ja, jij, jij staat uh, net vl vlak voor een optreden. Hey, ik bel jou eventjes uh, voor de single, voor uh, altijd. Ja, uh, uh, hoe gaat hij? Ja, het gaat top, het gaat top, het gaat lekker de optredens gaan goed. Het, het, het, ja, eh, ik ben helemaal positief. Ah, ja. Oké. Okay. Hey, en uh, ja, mensen, als ze jou willen uh, opzoeken, uh, is er een site van jou? Ja, um, gewoon mijn Facebookpagina, Sanne Gerrit, of, uh, uh, of de privé Facebookpagina aan Marina Gerrit Haverman. Ja. En, uh, en de normale social media's kun je mij uh, alle gegevens vinden. Oké, okay, je hebt er geniet uh, www Gerrit uh, Havenman? Ja, Sakeggeret.nl. Uh, oké, okay. oké, okay, aan elkaar hè? Ja. Aan okay. hey, en um, ja, ja zit er nog wat uh, toekomstplannen in? Uh, heb je nog iets groots staan op het uh, op, op de agenda? Uh, uh, volgende maand komt een nieuwe single uit en uh, halverwege uh, uh, juni ga ik een hele grote eventdag uh, organiseren. Oké, okay. en dat is allemaal terug te vinden op, uh, op de Facebook? Ja, allemaal te, allemaal terug te vinden. Dus ja, als mensen daarop zoeken, kunnen ze dat uh, allemaal vinden. Ah, Oké. Okay. Nou, ja. Jij staat vlak voor een optreden, dus uh, ja, hou je ja. niet langer op. Nee. We, we gaan hem uh, in ieder geval uh, tegen horen brengen, jouw single, voor altijd. Dankjewel, dankjewel. Ja, en uh, ja, dat, toch nog eventjes bedankt voor jouw tijd. En, altijd, uh, graag gedaan. Ja, en ik zou zeggen, succes vanavond. Jo, en een goed wel. weekend. Hoi, hey, groetjes. Hoi, hoi, hoi. Voor altijd, Max Haverman of Gerrit Haverman. Een koude winterdag, dat alles glimmend wit en zich zag. Een koude rilling op mijn rug. En mijn kraag omhoog. Met grote stappen door de stad. Ik kom naar jou, mijn lieve schat. Voor altijd in mijn leven. Altijd hier bij ZFM Entertainment for You. Ja, er gaat hier ook een beetje van alles in mis. Ja. Maar goed, daar, daar heeft u geen last van. Ik wel. En ja, hiervoor hoorde u dus uh, Mitchell en If I Was. En daarvoor hoorde u Greetings, uh, Clearwater Revival. En Have You Ever Seen the Rain? En nu gaan we een lekker plaatje draaien van Justin Bieber. En hij heeft het over I Love Yourself. En blijf All lekker that luisteren. That you're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 Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on To something, you should go and love yourself But When you told me that you hated my friends The only problem was with you and not them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 I'm Justin Bieber and love yourself here by CFM Entertainment for you fine young cannibals and suspicious minds. <laughs> Suspicious mind. En uh, ja, we hebben weer iemand aan de telefoon. En ja, dat is uh, als laatste... Ja, Hannes junior. Dag je, Hannes. Uh, ja, goedenavond. Een hele goedenavond. Hele goedenavond. Hé, hey, zacht. Oh, nee, ik jou heel slecht. Oké, okay, ja. Zit je in de auto? Nee. Ik ben uh, aan de eten. Oké. Okay. Nou nee, ja, ik ken het... Uh, even kijken hoor. Nu misschien? N nee. Wel? nee. Ja? hoor je me? Ja, dit gaat beter, ja. Kijk. Oké. Okay. Hé, hey, ja, ik bel eventjes uh, naar aanleiding van jou, uh, ja, jouw single. Uh, verlangen naar jou? Ja. Ja. Ja, dat is uh, uh, een mooie single. En ja, uh, hoe... hoe uh, is, is het de, de privé sfeer? Uh, heb je verlangen naar iemand of heb je iemand? Nee, het is gewoon een uh, nummer wat uh, geschreven is door mijn goede vriend Marco Meesters. Ja. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk uh, gewoon, Om, omdat ik alle vertrouwen heb in Marokko, qua ja. teksten en qua, uh, eigenlijk qua alles. Heb wij uh, ja. een van mij geschreven? Ja, oké. Okay. Hij schrijft voor je en uh, componeert uh, de muziek en dergelijke. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, want jouw uh, jou vader zit ook in het vak, al wat jaartjes. Uh, ja, 35 jaar. Ja, dat bedoel ik. <laughs> dat is ja, dat we hebben we allemaal een beetje mee kunnen krijgen dat je ja, eigenlijk uh, ja, vanuit de schoot uh, uh, meegroeit, als het ware. Ja, eigenlijk wel. Hey, uh, okay. Ja, je hebt, je hebt al wat singles uitgebracht natuurlijk. Uh, even kijken, 5 is dit, geloof ik, he? Nummer 5? Ja, ik denk uh, nummer, nummer 8 wel. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, uh, ik wil het al uh, wel brengen al. Ja, dan heb ik ze niet allemaal hier op het rijtje dan. Dus, uh, nee, maar ik heb hier in ieder geval uh, 5 van de 8 dan. En uh, ja, uh, zit er een album aan te komen? Zeker weten. Ja? En dit jaar een album ja. En En weet je ongeveer een uh, richtlijn? Ja. Heb je een richtlijn, Hannes? Ja, allemaal een beetje dezelfde stel wat ik tot nu toe gemaakt heb. Ja, en... wanneer, wanneer, wanneer die uitkomt? Ja, ja, ja. Uh... Ongeveer dan, hè? Ja, ik hoop, ik hoop dat ik hem uh, in de zomer uit mag gaan brengen. Ah, oké, okay, dus deze zomer. Dus ja, ik... Uh... Ja, het is een beetje passen meten. Een pas en meter. album is natuurlijk niet zomaar gemaakt. Nee, nee, nee. Maar ja, kijk, je hebt er, als je zegt, van ja, je hebt al acht nummers, dan, dan ben je er toch wel haast. Ja, jawel, jawel. Maar er moeten natuurlijk ook uh, een paar mooie nieuwe nummers op. Ja, daarom zeg ik. Dus dan, uh, ja, dan, dan gaan we er eigenlijk nog voor uh, een stuk of vijf. Om uh, ja, die niet op een, een single uit te brengen, maar gewoon op een album uit te brengen, toch? Ja, dat klopt. Kijk, daar doen we het voor. weten. daar ben ik super trots op. Dat we dat mogen en kunnen doen. Ja, toch? Ja, ik bedoel, ja, ja het, het is, uh, is... Is het een hobby? of is, is het een vak? Wat de... Uh... Uh, ja, ik ben eigenlijk weekends onderweg. Ja. Om, uh, om optredens weg te geven en daarmee uh, mijn geld te verdienen. Ah, Oké, okay. en dat wil je ook blijven doen, neem ik aan. Ja, zoals het nou gaat, mag je niet vragen zijn, dan gaat het goed. Oké. Ik hoop dat mag je mag blijven doen. Ja, nou ja, dat hopen wij ook. En uh, ja, en in ieder geval dat je, dat je een hoop succes mag hebben. En ja, daar gaan we wel vanuit. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, Vanzelfsprekend, toch? Zeker, ja, ik dan. Ah, oké. Okay. Hey, ik denk dat ik hem eventjes tegen horen ga brengen. Want we gaan uh, langzaam af op het uh, nieuws van 7 uur. En het zou een beetje zonde zijn als we hem niet uh, kunnen horen. Daarom. Hé, hey? ja, hey, Hannes. Uh, ja, je vader de groeten daarom. En uh, moeders. En uh, ja, jij ook natuurlijk. En uh, goed weekend. En graag tot de volgende ronde. En uh, ja wie weet uh, met het toertje hier in de studio uh, met de album? Zeker weten. Ah, oké. Okay. Bedankt natuurlijk en voor jullie moeite. En de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Graag gedaan. Uh, en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Goed weekend. Goed, hoi, hoi. Hoi. Alles in verlangen naar jou. <hazien> In gedachten loop ik hier over straat. De lichten springen aan, het wordt al laat. Nog even voor jij hier weer bij me bent. En ik jou in mijn armen sluit en niet over weg. De straten zijn verlaten, maar jij bent dicht bij mij. In deze avond sta jij weer aan mijn zij. Ja, het feestje kan beginnen in de groep op het plein We zingen, we gaan dansen en we het naast voor de gij ik neem het aan of ik naar huis toe, de nacht te de blaad. En ik neem jou in mijn armen, want je weet waar ik belag Een laatste rondje voor de hijslaag. De taal van liefde klinkt een lekker laag. Ik kijk in jouw ogen en ik voel dat de mors zijn werk doet een winter gevoel. Hand in hand naar buiten, sla mijn armen om jou heen. Hier vanavond zijn wij niet meer alleen. Het is de De nacht bij CFM Entertainment for You. En we gaan een verzoekplaatje draaien, Dit is afkomstig van Federico. Federico, jij wilde een plaatje horen voor iedereen. En uh, ja, jij wilde Monique Smit en Make Your Move. Oftewel, Make Your Move. Ja, bij deze wil ik alvast uh, afscheid van u nemen voor uh, vandaag weer. Ik zou zeggen, in ieder geval bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, ja, het was weer een beetje een Hollandse avond. Ik zou zeggen, graag